You're not alone Surely it's time to be with En we zijn we Ameland bij een nieuwe Knockout FM Het is weer zover, het is weer 9 oh uur God, geweest is Het is weer zo ver Het is weer zo laat En jongens, ik leef wifi vandaag, echt waar Nee, in de eten Ik leef in de eten vandaag, letterlijk <laughs> even duur. Ja, wifi eten Je kan er ook op internet beluisteren, dus ik speel een beetje vals op. Kevin, zeg jij eens wat via je nieuwe microfoon? Ja, zeg jij eens wat, doen. Lauren Hardy is de bom Kijk Want dankzij, dankzij, hei, hei, hei, hei. dankzij Ron hebben we deze microfoon nu hei. Roy, bedankt dat je de andere gestolen hebt, doei Inderdaad, dank u <laughs> En uh, we zijn weer aanbeland uh, bij uh, onze Almachtig Mooie Programma. En uh, nou gelijk ik maar de vragenronde, Robby, wat heb jij gedaan in jouw weekend? Oh mijn god, moet, moet ik weer beginnen? Ja, nou, uh, ten eerste, ik ben aan het aftellen. Jij bent aan het aftellen? Nog 7 dagen en ik word 19. Oud, oud. Wacht maar tot jij 20 wordt, hoor. Van de tig, daar kom jij nooit van je leven meer vanaf. Dat, dat, dat weet jij wel, hè? Ja, ik word 100, hoor. Als er nogal sportje niet bedoeld. <laughs> maar uh, ik heb heel veel gewerkt van het weekend. Heel veel gewerkt, ja. Heb nog uh, iets ontspannends gedaan in Ja. Oké, okay, vertel. Nee, ja, je wel. Op <laughs> <Wat> slapen en <hè>? avond. <laughs> nee, nou, dat is ook niet echt ontspannend. Ik ben uh, wakker van het weekend. Ach, ik voel ik een blauwe plek op me, ah, Oké. Okay, dus ik gelijk uh, Wendy bellen. Heb ik je geslagen of zo? <laughs> maar dat was gelukkig niet zo. Oké, okay, nou dat valt me mij. Maar uh, nee ik heb gewoon veel gewerkt, het was uh... Jij hebt niet echt uh, wat spannends gedaan? Nee, een beetje bier gezopen thuis, maar voor de rest... Maar ah, Kevin, Bebeld. ik heb een beetje een soortgelijk weekend denk ik <laughs> ik, heb het, ik heb foto's gezien Ah ik nog niet, <laughs> ik moet even <er laughs> <op> kijken <laughs> Ik ook niet Maar uh, Kevin, hoe is jouw weekend? Ja mijn weekend was leuk Al oh, kan ik het zelf wel vertellen denk ik, maar fijn Ga verder vertel. Oh, vertel Ik weet niet meer wat ik vrijdag gedaan heb Doet hij het eigenlijk wel, die microfoon? Ja, ja hij doet oh, okay. het Oké, ja ik nee, dat wist hem. ik, ik, ja, ik, ja, ik, ja, ik kan niet, ik je niet op te eten. Uh, nou, zaterdag ben ik uh, met mijn uh, moeder en mijn broertje ben ik naar de stad geweest. Gezellig. Ja, uh, We hebben nieuwe kleren ge, uh, gekregen Ja, dat was te zien. Ja, en ik heb een masker gekocht voor Halloween. Vond ik goed. Ja, dat was lachen. Met ja, is een muts, beetje, met zo met nee. muts en zo'n wit masker, dat je niet ziet wat voor emotie echt. Ik heb gegild. Ik ik iedereen astig. heb ik een uh, hand gegeven en iedereen zegt, wie ben jij? Toen zei ik met dat masker op, ik ben Kevin. Oh, Dat is heel welke? lastig, want dan sta je op een gegeven te dansen en dan zat, ik zat op een gegeven moment naar te kijken ik denk van, nou, vindt hij het nou leuk of niet? <laughs> ik zie hem ook echt zeggen. Eh, en op een gegeven moment, ik werd aangetikt ineens door een, door een witte vlek ineens, euh, nou witte masker van Kev dus, hij tikt me aan en ineens kwam de water drinken naar boven. <laughs> ja. Ja. Zo en misschien is wat voor de bar battle met z'n allen zo'n uh, masker ja, achter die vet. bar <laughs> ja zo vet dan met zo'n muts op je moet wel echt een muts want anders ah. ziet iedereen wie je bent dat is niet leuk maar oké komt en uh, nou, zondag ben ik met mijn vader ben geweest gezellig, gewoon gezellig. in Leiden beetje Leaien? in de AZ uh, Feyenoord gekeken op tv ah was wel leuk toppertje Feyenoord hè? weer verloren maar het was ja. mooi we stonden in de keuken hè een collega van mij is voor Feyenoord en die stond met alle collega's tegenover hem Tien, tien, tien Hahaha <laughs> Je zet hem steeds verder wegzakken. zakken, heerlijk Oh Ja dat was al een beetje mijn weekend En Mike Hoe ja, was jouw weekend? weekend? Ik heb uh, ja, een heel leuk weekend gehad, ik heb uh, vrijdag uh, nog lekker biertje, uh, biertje gedaan, lekker thuis lekker, lekker goed bieren Nog uh, films kijken, want ik heb eigenlijk het film net weer, dus ik ben de hele nacht doorgegaan, Echt film kijken en bier dus ik zat voor de tv Alleen? Uh, alleen? Ja, ja ik zat alleen Waar oh. was Femke? Femke die was uh, even niet te plaatsen, helaas ja natuurlijk. Maar uh, je kan niet alles hebben, helaas. Femke hij mis je ja, ik mis bij deze, dus heel erg. Hij zit ook een beetje om zich heen te kijken als sinds we in de studio zijn. Van waar, waar is maar Femke? Is ja? ik, ik, ik, ik mis die, mis die vrolijke dat. lach, die, die mooie ogen. Oh, hebben we dat nummer van even. Stevie Wonder Isn't She Lovely ook? <laughs> nee, nee maar um, ik heb uh, zaterdag uh, ben ik uh, naar de verjaardag toe geweest van, uh, van Roy. Die werd uh, 21. Welke Roy. Roy Donzelaar. Oh ja, daar ben ik ook geweest. Sorry. B bijgenaamd uh, Flappy. Oh ja. Ja, bij... ja dan weet ik het. Ja, en ik nou, ik en bij Remy Vink, maar die ken, je, die ken jij wel, maar jij niet volgens mij. Maar nou, daar zijn uh, Kevin en ik samen geweest. Ik ken wel iemand met de achternaam Vink, maar. hij ken ook wel een blinde Vink, maar dat heeft er niks mee te maken. Oké. Okay. Afijn. <laughs> dat was de vulling jongen van de avond. Nee. Ik ben daar zaterdag samen met Kevin ben ik daar geweest. Dus, uh, hey, word ik niet meer op gezellig. de hoogte gesteld van wat jullie gaan doen of zo. Ik denk jullie sms'en wel gezellig, even ja, een biertje. Ik, ja, ik denk uh, ah, ja, jij ja, moet ja, werken. Ja. ja. Oh ja, ja. Oh, ja. ik nee. heb nou de afgelopen twee, drie maanden al alleen maar vroege diensten. En nu gaan ze denken dat ik s'avonds niet thuis ben. Ja. Ja, nou nee, echt. Ja. Oké, okay, volgende week sms'je. Oh nee, maar dan ben je Volgende na, week uh, zijn jullie bij mij toch? Ja, ja, ja. Ja. ja. Een ja. Nee, vierdaag. maar ik zit dan bij scouting. Ik zit met scouting. <laughs> Zal ik een heel lullig toch een doen? En uh, wat, ga je, wat heb je zondag gedaan? Godverdomme. Wat heb ik zondag gedaan? Uh, zondag uh, werd ik om uh, 9 uur werd ik, uh, wakker gebeld. Toen belde me werk op. Die wou uh, het nummer van een collega van me hebben. Maar ja, ik had natuurlijk wel een biertje op. Dus dat, ik, uh, ik, mis, uh. ik, miste de, ik miste de oproep. Dus op een gegeven moment, ik was vandaag even langs mijn werk gaan Uitleggen hoe en wat. En toen zei ze van, uh, jongen was je dronken? Hoera! Ik, ik lag echt op die bank. Eeeh. Maar dat zijn we gewend van je. Ja, dat dan weer wel. Hé, <laughs> hey, eh, wij gaan lekker luisteren naar Enrique Iglesias met Nicole Scherzinger met Heartbeat. We zijn zo weer bij jullie terug.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 Sean Baker featuring Malloy met Powers Best in Water Radio Edit. Oh, lekker, lekker, lekker. En voor de mensen die dachten dat ik net mijn tong verloren was... Nee, die heb ik helemaal terug hoor. Ik durf nog steeds te praten. En ik heb, uh, eff, uh, ja, ik heb leuk nieuws, want hier in Nederland zul je dat nooit tegenkomen. Nee. Volledig politiekorps neemt ontslag lachen. Ja, vind ik ook leuk. In Mexico, waar de drugsoorlog op dit moment stevig hef uh, steeds heftiger aan het worden is, heeft het complete politiekorps van het stadje Los Ramones ontslag genomen, meldt de burgemeester Santos Salinas. Leuke namen. Dit gebeurde nadat het hoofdkwartier van de plaatselijke politie zwaar onder vuur was komen te liggen door leden van de Mexicaanse drugsbenden. Dus dat betekent, dat waren echt de Tortilla Boys. Die komen op aflopen. <lacht> ja, ja, ja. Die komen voorbij rijden. Oké, okay, ja, ja volgens mij ja, wel. Ja, ja, nou, nee, dat ja. gebeurt hier niet. Speciale heb jij je geoefend op die naam of niet? Ja, echt waar. Ik heb er serieus zeker twee uur voor uitgetrokken. Viespeuk. Oh, verdamme, Robby, wat denk je allemaal al niet van me? Nou, ik uh, hè? eh. Hé, dank Het is dat Femke luistert, eh, want anders. Hé, uh... eh, dank je wel, hè, vriend. <laughs> Dit komt allemaal goed, hè? Wanneer was jij jarig? Zaterdag, hè? Vriend? Maandag vriend ook. Vriend! Ja, oh, hij, wordt op Kevin. Kevin, ja. hij wordt gek ook Kevin. Kevin, hij wordt gek. Like. Zullen we het volgende keer verliefd. met z'n tweeën? Hij doen? is verliefd. Op wie?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 Uh, zij beoordeelde de vesting op kwaliteit van het fastfood, de service en de hygiëne. Volgens de ex-manager mogen werknemers ook gratis lunchen van het bedrijf... ...waardoor hij extra kilo's aankwam. De rechter gaf hem gelijk en kende een schadevergoeding van 12.500 euro toe. McDonald's kan nog wel in hoger beroep gaan. Nou, ik denk dat ik ook maar moet stoppen met werken dan. Ik dat moet ik ook <lacht> ja, maar het maar proeven. Dat, nee, serieus, dat vind ik zo'n onzin... Hij hey, dan sta ik zwaar te koken zo en dan... Ja, Robby, proeven, proeven. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, ja, het, het, het is niet meer dan normaal dat jij gaat proeven tijdens je werk. Ik werk zelf ook in de keuken. En dan, je bent soms verplicht om het af te doen, want je moet weten of hey, het lekker moet is. Proeven. Ik moet Ho, proeven. Hoe, hoe zei je dat ook weer? Iets over dikke koks of zo en dan met proeven? Nee. Dat hoort erbij. Dunne koks zijn geen goede koks, want klopt. die proeven niet. Oh, klopt, oh, ja. Klopt, ja, dat was klopt. hem, ja. Kijk maar naar Mike. Ja, ik wist het niet meer. <laughs> Dank je wel, hè. Hallo, ik ook vrij dat ik wil, maar dat zie je ook niet. Nee, maar ja. dat komt na je, je 35 seconden. Maar even heel serieus, mak. dit, dit vind ik, ik eigenlijk wel he? heel dom. Je weet van tevoren, als je dat blijft eten, dat je gewoon... Je wordt gewoon zwaar je wordt gewoon dik. Dat weet je, en als je dat een beetje er balanceert... Er is een uh, documentaire, Super Size Me. Ja, dat, dat wel is Dat uh, is een... iemand die gaat dan voor uh, testen ja? of het verslavend is. Het maar het schijnt dat, dat als neemt, je is, je oprolt. Maar, op. maar dan zie je hem gewoon echt verslaafd worden aan McDonald's. Het is, is gewoon echt raar. Maar ik zeg heel eerlijk: elke keer als ik van een McDonald's afkom. en ik noem het ook wel de McPlurry. Dat is een McPlurry hoor. Ik vind het best wel lekker eten, maar het is wel zo. Als ik er vandaan kom, jongen, nou dan heb ik een maag, jongen, als een kerstman. Want dan, moet, dan zit ik gewoon rustig een uur op het toilet. Maar eet je daar altijd dan met je dates, of niet? Ja, daar ga ik ook wel eens naartoe. Heb je die reclame gezien? Wat een kleine jongetje. Ja, dat is toch niet normaal. Ga je mee naar de McDonald's? En ja hoor, ze gaat mee. Waar had ze in godsnaam wat geld vandaan? Hey, weet, je, weet je wie? Ma Mike is wel zo een van de Hollandse Weken. Die gaat dat geld terugvragen ja. aan Femke. Ja, van, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Femke, ik krijg nog zoveel van je. <laughs> ja, oh, ik vind oh, die, die zo mooi hè. Ik vind die zo mooi, de reclame. Oh, zo met zijn handen kijken. en dan... Kweldig. Ik krijg nog geld van je. Ja, oh man. Nee, ik krijg nog geld van je. <laughs> maar echt waar, ik denk als je dat als jongens doet, dan ben je toch wel echt onwijs diep gezonken. Nou, waarom? Ja, stel, stel je nou voor: dat een meisje dat bij jou doet, zij trakteert en je hebt zoiets van, nou weet je, het is allemaal goed. En die komt dan ineens met zo'n bonnetje naar je toe. Je krijgt nog geld terug. Van je. Maar kijk, dat gaat het toch fout. Dan zeg fout. je op zijn minst, we splitten de rekening. Nee, dan gaat het al fout. Kijk, als ik een meisje mee naar het uh, uit eten of wat dan ook neem, dan betaal ik. Ja. ja en niet klopt. zij. Wendy nee, krijgt ook naar... niet de kans hoor. Om te betalen. Naast nou, ze Rob. Rob zegt portemonnee uit mijn handen rukt en de eigen portemonnee pakt. Robby zegt gewoon: hé hey, schat ik even uh, naar de wc. En dan gaat hij gewoon betalen. <laughs> ja, je kent me, je kent me. Ja, zoals, zo denk ik het ook een keer bij mijn oma. Ja, dat is een heel raar voorbeeld, maar ik was vier weken bij mijn oma en ja. mijn oma wou niks hebben. Ik zeg: Oma, ik betaal. Nee, dat hoeft niet, jongen, dat hoeft niet. Ik zeg: Nou, dat is goed. Willen jullie nog wat drinken? Nee, ik hoef niks. Ik zeg: nou, Ik wel, ik ga even naar binnen toe. Mm -hmm. Hebben betaald, laat mijn oma betalen. Komt ze terug. Kijk jong, <laughs> jij hebt alles betaald, ja dat is toch aardig, ja, ja dankjewel, dankjewel. <laughs> Vond het toch wel oké, okay, maar toch ook weer niet. Dat is mooi. Ja nou, is dus, in principe, die... ik geef Kev... Kevin wel gelijk, Kevin date met zijn oma. Nou, we was gewoon op de camping. Nee, uh... <laughs> <laughs> Wat doe jij voor leuke dingen op de camping dan allemaal? Maar uh, ik denk ik dat wij gaan luisteren naar uh, Loesje, heb ik zo Loesje, een idee. Loesje heet. Je bent te laat. Nee, ik niet. Wie is Loesje?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 Tu es heureux et ce n'est plus belles son déjà j'apprise si les plus bons sont comme elle dit que tu viens tu te... Oh tu prends la poste tu vas me faire glace pour un nouvel inventaire avant d'y perdre la face tous vos crier sous coup nous voir la lune de jour et mais en cœur Dan le meilleur devoir, mei. En tu trouveras l'amour souverain. Oh, c'est tout en moi ce que tu veux. Et sous la peur d'être seul qui t'empêche de jouer fange. Entre l'amour et le plaisir wel is vraiment echt zo'n desier? Vondra kiezen? Oh, ophouden toutes ces choses De van de ticket wereld. te worden geëxecuteerd. Zonder te worden geëxecuteerd. Zonder te te Zo zie je Ameland. Hallo. we hoorden net zojuist Robbie Williams, Supreme, de Franse versie. Nou kijk, dan vind ik dat in principe niet zo erg, want dat doet mij dan weer aan mijn hele goede vriend denken. Uit Frankrijk. Maar uh, ja, het is weer eens even wat anders oh. dan de Engelse versie. Hij klonk wat exotischer. Ja, echt eh... Uh, Weet je dat nou? Het is weer aloëndans. Zo'n uh, lekker, <laughs> lekker. Lekker, lekker. <laughs> lekker. Ja, lekker. sorry. Uh, hoe heet het? Ik heb... Uh, Henk Koopgoot, hè, ken je toch? Ja, wie niet. En uh, hoe heet het? In het Nederlands heb je kadaver. En in het Frans, la CADAVER! La -cadaver. Ik heb ook iets leuk. Wat <laughs> heb jij, een mooie strikken, kom jaaasjes? God Oké, nou maar uh, even wat anders. Ik had het al uh, een bijna, van. Bijna het. een uur in mijn hoofd. Ah, wil je mijn uitjes zien? <laughs> <laughs> Oh, dat is zo fout doen. Eh, uh, nee, maar dus er zit hier... <laughs> maar dus er zit hier broertje uitnodigen. Nee, broertjes broertje doet het ook weer goed. Maar er zitten hier twee man. Twee man? Dit zijn, ze zitten hier nog. En uh, Niels en Karim. En Niels en Karim komen kijken. Het zijn ja. collega's. Dat zijn collega's. onze collega's nu. Vanaf, uh, vanaf ja, vrijdag. Vanaf nu eigenlijk al. Ja. Ze zijn helemaal ingewijd nu. Maar ze ja. gaan uh, vrijdag een uh, programma... Het weekend in presenteren voor het eerst. Dus jullie gaan goed het weekend in. Maar jullie komen er ook super goed uit. Ja, Want dan ja, eindigen ja. jullie bij ons. Maar dat is van 5 tot zeven. En, Kom er even bij de microfoon. Willen jullie, uh, ja, uh, zeggen eens wat over. Stel je voor, doe wat. Ja. Begin jij maar. Ergens. Nou, ik ben Niels van den 17 jaar oud. woon wonen naar de hout. En ik ga samen met Krim uh, het weekend in presenteren. op uh, vrijdagavond van 5 tot 7. Ja, en ik ben Krim. Dat zijn Niels al. Ik wil aan gezond worden, worden. Ik ga ook een ticket presenteren. Ja, nou. Wordt leuk met jullie. Mo moet je niet zo serieus kijken, hoor. Nou, ik ben benieuwd. Uh... <laughs> ik ben heel serieus. We gaan uh, zo natuurlijk <laughs> nog even wat vragen stellen over het programma. We willen natuurlijk een beetje een sneak preview hebben. hebben. We willen ja, we alles hebben? Daar gaan we gewoon Kevin tijd mee vullen. Fuck Kevin. Jullie gaan. willen primeurs. <laughs> huh? Jullie willen primeurs. Een beetje een primeur. Je hoeft niet alles te vertellen, maar gewoon een tipje van de sluier. Een beetje, uh, hè? Dat hebben wij in principe ook een beetje ja. gedaan. Denk over... er goed over na. Nou. Want met met ik ben goed over na. Nou nou. Ja precies. Uh, zit je met de billenbloot hier. Hoor. Hallo, hallo. Dat ah, kan okay. wel. Dus uh, Femke, oh. hij houdt ook van de andere kant. <laughs> hij gaat ook met je naar de Mickey. Vuiler. Ons bak. <laughs> dit onthoud ik. Top. Maar uh, we gaan verder het volgende nummer met Tim Burks, Je nieuwe nummer. Ja. i track. Ik ben, Oeh. Ik ben nieuwsgierig. Hij is ook. echt lekker. Oké. Okay. Maar Rob, Dit wordt een, inderdaad Tim Burks. Uh, Tot in de tweede uur. the sunrise